Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet wil maatregelen nemen tegen de Israëlische regering... als Israël de afspraken met de EU over het toelaten van hulp tot Gaza niet is nagekomen. Dat bevestigt premier Schoof op X. Het is de bedoeling dat minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken... vanavond nog aan de Tweede Kamer laat weten wat er op tafel ligt. De Europese Unie bereikte eerder een akkoord met Israël... over het toelaten van meer humanitaire hulp aan Gaza... Die afspraken worden morgen geëvalueerd. Schoof heeft tegen de Israëlische premier Herzog gezegd... dat Nederland zelf maatregelen neemt als Israël te weinig doet aan noodhulp. Oud-burgemeester Abu Talib van Rotterdam werd niet ingelicht... over het plan voor een aanslag op het songfestival in zijn stad. Dat zegt hij tegen de regionale omroep Rijnmond. In 2020 kreeg het Openbaar Ministerie een tip over de plannen van de Zweedse verdachten. Vorige week stond hij terecht in Luxemburg... Abu Talib zegt dat hij alle informatie had willen weten... omdat hij een jaar later moest besluiten of het veilig was om het Songfestival te laten doorgaan. Tegen de verdachte van 23 is 12 jaar cel geëist. In Slowakije is de voortvluchtige drugscrimineel Juliano A. opgepakt. De man uit Geertruidenberg in Noord-Brabant werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van ruim acht jaar... maar was sindsdien spoorloos. Een specialistisch team achterhaalde dat de man in Slowakije zat en daar is hij opgepakt. Voetballer Joeri Herkens stapt over van Sparta-Praag naar Ajax. De doelman van 19 tekent tot en met 2030 bij de club in Amsterdam. Herkens werd geboren in Tsjechië en bracht er ook zijn jeugd door. Eerder deze zomer veroverde hij de Europese titel met het, Europe met het Nederlands elftal onder 19 jaar. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen bij ongeveer 11 graden. Morgen buien, maar ook zon. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Genoeg van mainstream metal, dan zit je vanavond goed, want dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode. Welkom bij Loud Underground. live vanuit Zandvoort. Mijn naam is Ben Verrode. Links van mij, mocht je via de web kunnen kijken, rechts van jullie Marcel. Yes. van Kuyk. En we hebben twee welkom. gasten vandaag. Ja, leuk. Gezellig. Nog een Marcel. Ja. Yes. En een Menno. Allemaal oh. Emmen. ik oh, ben Emma B. Ja. <laughs> en uh, <laughs> moet er wezen, we gaan een hele gezellige avond van maken. Zeker weten. Wat voor een avond? Wat voor een avond. We hebben vandaag, vandaag? een Nederlandse avond. Een yes. Dutch, Dutch evening. Dus alleen maar een uit Nederland. Ja. Behalve de eerste. We ja. moesten even een ode brengen uiteraard. aan de, de helaas overleden Ossie Osbourne. Nee, dus we begonnen even, ja. waar we eigenlijk niet mee, nooit mee beginnen met dit nee. radioprogramma. Even met Paranoid van, dat moest gewoon. Ja, tuurlijk. En daarna was het gewoon lekker herrie met Gorefest, uiteraard. En wie kent ze niet? Nee, Precies. Ja, dat? Precies. Nou, welkom bij de radio ja. in Zandvoort. Ja, welkom hier. Gezellig. Ja, absoluut. Leuk dat jullie zijn. De uh, microfoon iets dichter bij... Uh, Yes, dat yes. je gewoon iedereen, ja, ja. iedereen te vertellen. precies <laughs> <Bezoek. laughs> uh, Waarom deze gasten? Deze gasten zijn ja, van de oude school, toch? Kan ik wel zeggen. Ja, ja. ja. eind ja, in, jaren 80, in, in, begin jaren 90. Uh, ja, precies. Lekker gespeeld uh, in de underground scene van Amsterdam. Ja, jullie ja. Kennen, ja. kennen de band wel. De meeste ja, wel. de meeste ja, Aardig wat, uh, wat vanavond uh, gedraaid wordt, kennen we ja. Ja, nou, helemaal leuk. Ja. En we gaan jullie bands natuurlijk ook even draaien. Ook leuk? Ja. Helemaal goed. Ja, helemaal super leuk. Dat, he? uh, en uh, we beginnen lekker met ik, ik, een van toch wel de bekendste death metal ja. bands uit Nederland. Van uh, meneer Martin. Weer met een M. Uh -huh. S-fix. En ja, het welbekende. Hammer. Yes. It's death, burial, pastments Decades ago, the time I was gone Death, the hell, and of still warm So easy then, both most of with friends The bones he never took is form Changes at it, pollution begins This picture of a couple of friends The truth is to done, make a dream of mine Rock to your knees repent, For a death of Never. of Never. Death of Earth Death of Earth Focals of war the proxy of war It does us come the fires As of soul Drops hand of mouth In all the raging right skies They don't give a fuck These go-hunting Acting like statues on stage A vital call To all those fools Recovered up the since the rage over the death of Earth the This of Earth Riding in the faces There's no purity of what's worse Never will die again This is a defeat of course is demanding soul setting Delivery to death that'll The years of made Minusiness increased If you will please then we will Decimal. Bow down to the death down down down down down down down Zet maar open. Ja, oké. Hij staat al open. Zet hem maar open. Ja, hij is al open. Jawel. S-Fix, Death Hammer. Yeah. En daarna hoorde je Sirith Gorgor, waar ik nog even wat met het nummer Hellbound. Uh, ik, ik sprak iemand daarvan. En ze ja. zoeken nog een gitarist. Ze dus mocht iemand behoefte hebben om in Sirith Gorgor te gaan spelen. Ja. Ze zoeken een gitarist. Weet je Stel? wie er ook een gitarist zoekt trouwens? Nou, pitchfork. Pitchfork. Ja, mijn gasten van vorige week. ja, Die ja, nou, zoeken ook Er worden een gitarrist. veel gitaristen. Ja, Rafat, uh, die stopt daar natuurlijk. als was sessie-muzikant. Uh, en in augustus heeft hij zijn, live, uh, of, uh, zijn laatste optreden ja. in België. Nou ja, Siri de Kort, er dus, komen uh, optredens aan. Ja. En uh, ze zoeken nog een gitarist. Ja, helemaal goed. En dan voor de... Ja, ik ben naar Stonehenge geweest. Ja, en inderdaad. die spelen het volgend jaar op Stonehenge? Kijk, asfix. Wat al bekend is. Ja. Asfix. Nice. Dus dat wordt over heel leuk. Daar ga je ook weer naartoe, neem ik aan. Ja, het het gaat uit, de early birds zijn alweer uitverkocht. Ja, maar er zijn al wel gewone tickets verkrijgbaar. Er zijn nog gewoon het. maar ja. vorig was het ook heel snel uitverkocht Ja, dat valt best. En uh, het gaat het, het, uh, gewoon snel. Ja, je moet je snel bijwisselen. Ja. Ja. ja, heel snel. Ja. Ja. Ja, zeker met zo'n line ja, ja, zo line-up. Hè. Ja, absoluut. Daarover straks meer blijven luisteren. Nu gaan we even naar onze gasten toe. Ja. We gaan het nummer van jullie draaien. En daar weten jullie mee, meer over dan ik. Nou, ja. nou, no, no. toch? Nou, nou, nou. De sweet suffering hm. van Mephitic, ja. Ja, Mephitic, me tel. Ja. Natuurlijk ja. ben ik uh, pas later bijgekomen. Dus, dit is nog uit de tijd dat uh, Menno daar zat en ik er niet bij zat. En op een gegeven moment ging een van de gitaristen weg en daar ben ik toen voor ingevallen. En toen hebben we het nog een jaartje volgehouden, denk ik. voor ja, zo, Voordat uh, ja. we andere dingen gingen doen. Nou, eigenlijk was Marcel de Stieke wel altijd bij. Want hij was wel altijd bij al onze optredens. Ah. Ja, <laughs> zegt, ik was groot fan van Menno. <laughs> <laughs> Snap ik. Ja. Slecht dit. Ja. <laughs> Veel optredens gehad? Nou ja, toch wel redelijk. Wel uh, Altijd wel aardig uh, meegesurfd met uh, wat grotere bands af en toe. Weet je. Ja. Uh, we speelden regelmatig met... Uh, en Embryonic Hammer Dead. En Iron Fist, er een paar keer meegespeeld. Oh, nice. En altijd wel leuk, maar wel altijd in Amsterdam en omstreken. Ja. Melkwegie, naar ja. de Max. En dat soort dingen ah, wel leuk. leuk. Oh, oh. Ja, we wel leuk. Staan. Ja, zeker. Okay. Meerdere keren zelfs. Ja. Dat, is echt, uh, dat is echt geweldig. Dat ja. ik. In de arena zelfs nog. Ja, oh, ja, ja. ja. De kleine de is een Ja, klein kleine hotel ja, ja. Ja. Ja. Die ja. naast het Tropenmuseum. Ze hebben in de arena opgetreden. Ja. <laughs> Voordat hij er was. Ja. Ja. Maar de band hield er mee op? Jullie ja. Andere ambities, andere band? In ja, wat, andere wat ambities. Verschillen van... Uh, mening. Mening over muziekrichtingen ja. en zo. Ja. Het ja. okay. ja. ja. ja. was, was echt een enorme tweedeling. De ene helft die wilde wat meer technisch, wat... wat ingewikkelder gaan doen en de andere helft die snapte daar niet zoveel van en die wilde gewoon recht toe recht aan luiken ja. en dat bot stoppen blijven. Want de gitarist die weg was gegaan omdat het te recht toe recht aan was, die kwam eigenlijk weer heel snel terug toen we technische gingen spelen. Ja. Dat vond hij wel heel leuk, dus ja. toen zaten we ineens met drie gitaristen. Ja. Uh, maar ja, de rest die uh, had daar wat moeite mee. En, uh, ja. Toen zijn we andere bandjes gaan, uh, gaan zoeken, een beetje opsplitsen. ja. ja. ja. ja. Het was echt zo'n periode, een beetje 293, dat het uh, allemaal een beetje. Uh, ja, ja rommelde gewoon. Je bent wild ja. Ja. en je jong dat. Ja, en het nummer de Sweet Suffering. Kan je daar iets over vertellen? Is, was jij er toen al bij? Nee, nee, nee, ik dat, heb het moeten leren. Ik uh, ja, heb leren. Dat stond al. Ja, het uh, nummer bestaat inderdaad al. Dit uh, Army, onze uh, toenmalige zanger Army Marshall die. Uh, die heb je toen geschreven. Die was ook ontzettend lekker in tekst te schrijven. Ja. Ik heb er eigenlijk zelf weinig aan gedaan. Later wel. Maar dit was een van de oudere nummers. En ja, uh, mensen vonden het leuk. Dus uh, ja, dat werd toen op een gegeven moment toch wel van een, onze, van, uh, een van onze bekendere nummers. Ja. We gaan er lekker naar luisteren. Ja. Lijkt right. me een goed idee. Daar komt ie. En dat waren de dames van Asakram met het nummer. Ik Purivat. Puri wat, <tie> wat. Ja, die. <laughs> dat, ja. Van hun uh, laatste album, Veel vale of Dead. Uit uh, 2023 alweer. Oh. En uh, ja, we zijn vandaag bezig met een, een Nederlands. Alleen maar Nederlandse nummers, oh, Alleen maar Nederlandse Lekker nee. Lekkere uh, Nederlandse bands, allemaal. Heerlijk. Als het dus Ja. En uh, wie kent. Ja, Gotti, trouwens, speelt volgend jaar ook op ja. Stonehenge. Ja. En uh, we gaan een van de nieuwere nummers draaien. En we gaan ja, straks weer nee, lekker nou, lullen, maar... Hier is even lekker muziek. Als worden er weer bands boos dat ze ze dus niet hebben gedraaid. Ja, dan neem ik het ook niet en hebben. hebben. We ook wel eens gehad. Jazeker. <laughs> ja, zet het op de flyer aan. Ja. Hi, ja. hallo. Jij ja, bent eh, Ben, toch? Ja, ja, ja precies. Jij hebt ons muziek draaien, niet gedraaid. Dat heb je niet ja, gedaan. Ja, ja precies. Ja. Oh, ja. Dus hier is Gotti troon met... Ja. Uh, Illuminate. Illumina. Eliminate, eliminate illuminati? Ja, volgens mij. of Is van de Conspiracy Theory? Conspiracy Theory. Ja, illuminati. Dat ja, ja, dus oh, ja, de ja, de ja. Mensen die de wereld. <laughs> uh... ja. <laughs> ja, klopt. Ja. Yes. Nee. Je met Land of Tears van het album Testimony of the Ancient uit 91. 91? 91. 91. Jammer, yes. Toen was ik uh, 16, 15. Ik kreeg het van Headbangers Ball. daar uh, werd het gedraaid. Ik dacht, wauw, dat moet ik hebben, maar jullie kennen ze al langer, neem ik aan. Ja, de ja. impuls was ook geweldig. Consumer Impulse ook fantastisch. Ja, ja ik vertelde super. het net eventjes dat ik uh, nou, meer dan 30 jaar geleden in Thailand rondliep. een of de cd-zaak die binnenkwam en daar een uh, eigen bak van pestilens tegenkwam tot mijn verbazing. Dus uh, ja. al ver over de landsgrens uh, pestilens waren Pestilens was ingegaan. groot. Ja. Ja. Jij zit er bij de nummer 1 in Amerika. Nou, volgens mij, dat kan ik me herinneren, dat er iets was dat ze toen uh, binnenkwamen met testimonie uh, in de Metal Charts uh, top, weet ik veel. Op nummer 1 of zo. Ja. Dat is echt geweldig. Groot waren ze in die ja. tijd, inderdaad. Ja, nog, steeds nog steeds eigenlijk. steeds. vind het, een vind van de bekendste. Ja. Ik heb ze in uh, Amstelveen gezien. 27 december weer. Echt, echt hartstikke gaaf. Blijft gaaf. Echt leuk. Maar Melly is een topper. Het, uh, Blijft echt een wereldgitarist, vind ik. En bijna in het voorprogramma gespeeld, hoorde ik net. Ja, Bijna. Was, bijna. <laughs> bijna. Bijna. dat was... Dat, ja. Bijna. Bijna. Klote managers. Ja. Ja. Die luistert vast niet mee. Allee. Hoop niet meer. Ja, ja. Maar dat is ook alweer 30 jaar geleden. Ja, 30 jaar ja, geleden. Jaar geleden. Ja. En, uh, ja. Toen dus hebben ze hun sound een beetje veranderd. Want je had natuurlijk de eerste twee cd's Toen kwam speers. Dat was ja. een heel andere sfeer gelijk. Hm. Ja, ik vond hem geweldig. Ja, ja, ja. ik ook. Maar waar we net al. Jij luistert anders. Jullie. Jij. anders naar muziek dan ik, inderdaad. Nou, ik denk dat sowieso muzikanten anders dan. muziek luisteren. dan een, iemand die. zeg maar. geen muziek speelt. Dat is niet. Een, nee. dat dat raar is of zo. maar. ja. het, het is wel eigenlijk logisch. Ik dacht, ik hoorde de sfeer. Uh, hij ramt die door. Dat, ja. Omdat die eerste twee albums natuurlijk. Ja. nou wat je net hoorde. Ja. Dat, uh, en ik dacht. hmm, lekker technisch. Ja. <laughs> ja. <laughs> inderdaad. Precies. Ja. Zo. Uh, ja. Dus dat. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. zullen uh, jullie het. ook zover zijn? Ja, ik ja, ja. wel. We hebben nieuws. Okay. Right. Metal nieuws. Oeh, oh, sorry. Ik zet jou uit. <laughs> yes, het metal nieuws. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. We hadden het al aan het begin van de uitzending gezegd. Het zal er met de metalheid natuurlijk niet zijn ontgaan. Maar voor degene die vorige week onder een steen hebben geleefd, Ozzy Osbourne is op 22 juli overleden. Amper twee weken na zijn laatste optreden tijdens de Back to Beginning Show in zijn geliefde Birmingham. Heeft de Prince of Darkness die ochtend zijn strijd tegen de ziekte van Parkinson verloren. Het is met meer dan verdriet, meer verdriet dan woorden kunnen uitdrukken, dat we moeten melden dat onze geliefde Ozzy Osbourne vanmorgen is overleden. Hij was bij zijn familie en omringd door liefde. Zo leidt het bericht van zijn familie. Ozzy Osbourne is slechts. 76 jaar oud geworden en vind ik jong. Met de toevoeging van Symphony en Barth is de line-up van het Brainstorm Festival compleet. Eerder waren Iron Savior, Inner Wish, The Awakening, Jotun, Heretuar, Within Silence, Alterium, Never Obey Again en Sledian bevestigd. Headliner is Fabio Leonis, Dawn of Victory, die oude Rhapsody Krakers komt spelen. Brainstorm Festival wordt gehouden op 7 en 8 november in het podiumgigant de Apeldoorn. En alle informatie vind je op www.brainstormfestival.com. Het helpte de studioalbum van Sabaton komt eraan. De nieuwe plaat heet Legends en handelt over de levens van mensen... die een blijvende stempel op de geschiedenis hebben gedrukt. Zoals Napoleon Bonaparte, Jeanne d'Arc en Julius Caesar. Vanaf 17 oktober moet het album verkrijgbaar zijn... maar Sabaton heeft nu al vast twee nieuwe songs online gezet. Lightning at the Gates en The Dualist. Op 1 december staat Sabaton in de Amsterdamse Ziggo Dome... en 2 december in het Sportpaleis te Antwerpen. Over vijf weken ligt de nieuwe plaat Gods and Monsters van Halloween in de winkels. En dit is het tweede album sinds de reunie met Michael Kiske en Kai Hansen. Vandaag, dat is 25 juli, is de tweede single Universe Gravity for Hearts verschenen. Dat track kun je dus beluisteren via alle bekende streamingkanalen. Het zevende studiealbum van Halloween werd opgenomen, geproduceerd en gemixt... door Charlie Bauerfiend en Dennis Ward. En op zaterdag 18 oktober komen de pompoenen naar Pop podium 013 in Tilburg om het 40-jarig bestaan te vieren. En die show is dus al uitverkocht. En nog voordat de bands afgelopen zaterdag van start gingen op het Stonehenge Festival, heeft de organisatie al de eerste namen voor volgend jaar bekendgemaakt. Op 25 juli volgend jaar dus komen Grave, Immolation, Rotting Christ, Frontline Assembly, Benighted en Asphix, God the Throne, Sanguizus, Suggabag, en format naar Steenwijk. Maar daar komen waarschijnlijk nog een stuk of 20 bands bij. Early Bird tickets kosten 60 euro en die zijn verkrijgbaar, zijn uitverkocht inmiddels trouwens, uh, oud nieuws. Uh, via www.stonehengefestival.nl kun je kijken voor de kaartjes, de gewone kaartjes dus. En tot slot, Beyond the Black heeft de stilte doorbroken. Drie jaar na de vorige plaat komt de Duitse band op 9 januari volgend jaar dus terug met het zesde album Break the Silence. De dames en heren hebben er een conceptalbum van gemaakt. De plaat bevast gastbijdragers van Chris Harms van Lord of the Lost en Asami van Love Bytes. Vorige maand verscheen al de eerste single Rising High en nu is er ook het... Uh, de videoclip verschenen bij het titelnummer. En deze week is de band te zien op een van de hoofdpodia van Wakken Open Air. Kort na de release van het album volgt een Europese tournee. 4 februari staat Beyond the Black uh, in de tricks te Antwerpen. En twee dagen later in Doordroosje in Nijmegen. En dat was het weer wat betreft de metalnieuws van deze week, Ben. Keurig. Ja. Mooi. Ja. Ja. We zijn we op de hoogte. Yes. We gaan uh, tussen alle satanistische geweld. Nou, niet allemaal. Hebben we ook uh, christelijke metal? Hmm. Die hebben, we ja, ook. die hebben we ook nog, ja. 1999 zijn ze opgestart. Ik heb het over Slechtvalk. En uh, het was, wat was het? Een snelle valk? Snel, snelste valk van de wereld. Snelste valk ter wereld. Ja. Dus we gaan er ook snel naar luisteren. Ja. Hier over. is uh, Slechtvalk met Ted van het nummer. at Ted's Gate. Right.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 De Degenerate met de cult. Dat zijn uh, van hun laatste album, nieuwste single. Uh, Nederlandse band. Dit is allemaal Nederlands vandaag. Uh, dit was de eerste euro weer. Bedankt voor het luisteren vast. Straks in twee uur. Ik moet snel lullen, want ik heb maar een paar seconden. Je hebt nog wel even <laughs> hoor. Je hebt nog wel even. Verder met uh. onze gasten straks: uh, Marcel en Menno. En uh, gaan we van hun hardhead area wat draaien. Dit is ZFM.